Met het NWS journaal Op de dam in Amsterdam demonstreren zo'n duizend mensen tegen energie. De manifestatie is een actie van onder meer GroenLinks, de Partij van de Arbeid en Greenpeace. Onder andere Webbel-Ockels, Job Hen en Jolande Sap houden een toespraak. Ze willen dat er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe kerncentrales en pleiten voor meer schone energie uit zon, wind en water. In winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn heeft het winkelend publiek spontaan een minuut stilte gehouden. Dat gebeurde om twaalf uur. Ze herdachten de slachtoffers van de schietpartij van precies een week geleden. De politie hield vandaag een passantenonderzoek in de vier grote winkelcentra in Alphen. Agenten deelden flyers uit. Op die manier probeerden ze meer getuigen te vinden die tijdens de schietpartij in de buurt van een van de winkelcentra waren. Volgens de politie denken mensen vaak dat hun verhaal niet belangrijk is. Maar in dit geval wil de politie ieder detail weten. Een gaslek veroorzaakt problemen in de omgeving van Heusden in Brabant. Een boer heeft tijdens het ploegen een hoge druktransportleiding geraakt. Met voorzorg hebben de politie en brandweer de omgeving afgezet. Daardoor zijn ook een afslag van de A59 en de provinciale weg bij Heusden afgesloten. Na verwachting is het gaslek vanavond gedicht. In de Servische hoofdstad Belgeroos zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Ze beschuldigen de premier en zijn ministers van corruptie en veel Serviërs zijn in vriendjespolitiek zat. Een paar weken geleden gingen al zo'n 50.000 mensen de straat op om tegen de regering te betogen. Vandaag zouden er net zoveel zijn. In Belgrado zijn honderden agenten op de been om te voorkomen dat de demonstratie uit de hand loopt. Het weer in het noordwesten bewolking, waaruit af en toe wat regen kan vallen. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar af. Middagtemperatuur 12 graden in het noorden en 18 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 We worden zojuist om half drie het weerbericht bij mijn collega albert Jan Vos. En dat gaat mooi worden. De komende dagen heerlijk. als jullie allemaal weer aan het werk zijn, wordt het mooi. Ja, dankjewel. Dankjewel. Je hoort in ieder geval lekkere zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag. Dat waren de Gibson Brothers in Cuba. Zandvoort en de regio. En Daarom werd het even na drie uur het uur twee van dit programma Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Robert-Jan? Uiteraard om half uh, vier hebben we de evenementenagenda. En om rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Tegen het eind van het programma zo rond de klok van kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. We zijn er nog niet uit welke van de vier het wordt. Want ik heb vier binnengekregen van de week. Dus daar moeten we nog even we nader naar kijken. We gaan zo meteen rond de klok van kwart over drie natuurlijk terug naar Joop van Nes voor het slot van de eerste helft van SV Zandvoort. Top momenteel de tussenstand 1-0. Nul. En ik heb begrepen dat er inmiddels een andere goal is afgekeurd. Maar daarover straks meer van Joop. En het laatste uur natuurlijk nog Formule 1 nieuws. De kwalificatieuitslag. We hebben nog golfnieuws. En uh, ja, ook veel muziek. Jaap Koper was van de week ook op pad. En hij heeft een uh, wethouder gesproken. Dus even kijken waar het allemaal over gaat. Oké. Okay. Hoor je ze dadelijk verderop in dit programma. Zo'n op zaterdag. Maar eerst hebben we de nieuwe single van Crystal. You are cool, yes you were. All these brokenness een plaatje zo op de zaterdagmiddag bij CFM Salesforce. Ja, de bottles, de nieuwe single van Crystal. We gaan eens even naar de mannen op het strand, die staan daar bij Mango's. Goedemiddag, wie heb ik daar? Benne nou, ja. Veugen. Ja, meneer Veugen, ja. Dag, meneer Veugen. Dag meneer Veugen, ja, die... Dag meneer Veugen. een hele goede middag. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Sjonge, dus, jongen, jongen, we je vanmorgen ook al op de radio. En ja. nou zit je er alweer. Gekkenhuis, gekkenhuis, echt waar. Maar ja, goed, wij zijn dus in Mango's. Ja, ter voorbereiding van 29 april. Want er gaat uh, ZFM Zandvoort weer op locatie uitzenden. En dat gaat hier allemaal gebeuren in Mango's. Vandaar dat we hier natuurlijk alweer uh, de draadloze verbinding aan het testen zijn. En het wordt een uh, enorme... Oh, kijk eens in wie we daar hebben. Ja, dag, Hans Hoogendorm. Hans Hogendorm, hey, ja, wat, wat leuk. leuk. Ja, wat leuk. Hans Hogendorm die uh, is even door Pascal er, uh, erbij gehaald. Hans, hoe gaat het met je? Meer dan uitstekend. Ja, <laughs> ja, ik ja. heb je net gezegd, uh, het scoort dikke uh, 8,5. Ja. Ik, ik gooi het nooit helemaal dicht. Nee. Want je weet het nooit wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Maar uh, nee, ik steek het naar mijn zin. Goed. Um, ja, voor de mensen die gisteren in Zandvoort zijn komen wonen. Je, ooit was je hier uh, wethouder met uh, veel plezier. En uh, wat doe je tegenwoordig? Nou, ik, heb, ja, ik ben inderdaad hier acht jaar wethouder geweest. En uh, ik moet je zeggen, ik geniet nu eigenlijk van uh, wat ze noemen een postactieve periode. Maar de postactieve betekent dat je dan uh, ja, toch in het sociaal verkeer uh, van alles doet. Ik ben voorzitter van een uh, Brits voor uh, de Britse activiteit. Ik zit landelijk, ik ben een zorgverzekeraar. Ik ben net uh, uh, vanuit de voetbal ik ben drie jaar uh, voorzitter geweest van SV Zandvoort. Man, fantastisch. Ja, vind je het toch zo'n leuk spelletje? Ja, nou, ik vind het voetballen fantastisch. Ik vind het uh, sociaal verkeer hier in Zandvoort. Uh, nou, dat kan me mij niet kapot hoor. Even, even terug naar de heren in, in de stuur. Hoeveel staat het, heren? 1-0 voor. Uh... 1-0 voor. voor, dus dat voor is maar... Voor Zandvoort, dat die... moet je deugd doen. Dat doet me echt deugd. Ja, ik, nou, uiteraard leef ik met de club mee. Drie jaar ben je er erg bij betrokken. En uh, ik vind het uh, verrekt jammer dat we die promotiedegradatietitel uh, uh, niet gehaald hebben. Maar uh, als het weer een beetje spannend wordt, dan uh, staat Hans Hoogdur weer op het voetbalveld. Ja, ja. Uh, maar Hans, nu ben je dus voorzitter af. Uh, betekent dat dat de volgende club weer uh, bij jou aan kan kloppen voor uh, uh, wederom een voorzitterschap? Nee nee nee, nee, nee, nee. De voetbal heb ik nu uh, drie jaar gedaan. en uh, Met veel plezier, moet ik zeggen. Maar uh, het wordt vaak onderschat. Hè? Maar als je voorzitter van de voetbalvereniging bent, je bent echt per week minstens 10, 15 uur ben je bezig. Het is bijna wethouderschap. Nou, nee, dat, dat is 60, 70 uur. Nou, jij weer. Hey, uh, Benno, Benno. Ja, ogenblik, uh, Hans. Wat, ja, Be de, Benno. De studio weer. Benno. Ja, ja. Ja, wij hebben geen voorzitter nodig, hoor. Wij hebben Pieter, dus... Uh, ja, ja, precies. <laughs> Laat hem lekker van het mooie weer genieten, die halshoge Oké. Okay. <laughs> Goed, uh, tenslotte, Hans. Uh, nou, je, je zit nu gezellig op een, uh, op een terras hier in Mango's. En uh, je dus verder geen activiteiten naast uh, dat je nu drie jaar voorzitter bent geweest van, uh, van Zandvoort. Nee, het tegendeel is waar. Ik, ik, ben ik ben hier vandaag omdat wij. Ik ben ook voorzitter van de Stichting Zandvoortse Brits Activiteiten. Op 28 mei aanstaande. Dus dat is al over een dikke maand. Dan komen hier zo'n dikke 500 mensen uit het hele land. Die komen hier Britsen in zo'n 14 strandpaviljoens. Nou, dat moet uiteraard met de paviljoens geregeld worden. Maar een naar mijn gevoel uitstekend stuk promotie voor Zandvoort. En voor de paviljoens buitengewoon belangrijk. De centrale vestiging is dit jaar. De haven van Zandvoort. Nou, ik voorspel je 28 mei, als de mensen komen kijken, er zitten 200-300 man bij de prijsverdrijking en dan maken we een leuk feest van. Kijk eens, waar is, is Hans en... Als het even kan, ben ik erbij. <laughs> okay. Dankjewel Hans. En uh, we gaan er meenemen, achter zit nog mij een enorme bridge drive in Zandvoort. In een strandpaviljoen van Zandvoort. Hans, nog even. Het, uh, dat is toch volgens mij toch een goede traditie. Want het is niet de eerste keer hè? Nee, het is een uh, traditie die al een ja, ja, jaartje of tien hier uh, ingang doet. En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, we hebben twee maanden geleden de inschrijving opengesteld. Dat doe je via het uh, Britsblad. En binnen no-time hadden we zo'n 500 mensen die uit het hele land, van Groningen tot Limburg, hier naartoe komen. En dat is natuurlijk ook goed voor de economie van Zalvoort. Want die mensen moeten hier toch slapen, ze eten, ze drinken, ze hebben het gezellig. En het is een stukje PR voor onze gemeente. En dat is hard nodig. Wat, want doet het één dag? Uh, het is één dag. Dus als die mensen zaterdags komen Britsen, dan komen ze vrijdags komen ze aan, ze blijven hier slapen, ze blijven hier s'avonds eten. En wat erg opvallend is, er doen zo'n 14, 15 paviljoens mee waar gebritst wordt. Eh, dan zie je als die mensen daar een behoorlijke lunch serveren, s'avonds zit het clubje vol, dan gaan ze lekker zitten dineren. En dat is allemaal goed. En voor de Britsen, en voor Zandvoort en voor de ondernemers. En daar gaat het toch om? Zo. Dankjewel Hans Hoogendorm. Ja, dat, uh, dat gaan hier natuurlijk gewoon maar door. Op het strand. De ene activiteit naar het andere. 28 mei die grote bridge drive. Nou Hans dankjewel. En uh, voor het laatste nieuws daarvoor. Hè? Dat is uh, inderdaad een mooi stukje Zaltvoort promotie. Oké okay, dankjewel Benno Veugen vanaf het uh, strand. Tot ziens. Tot, ziens. Tot ziens. Tot vijf uur hè? Tot vijf uur. He, tot vijf uur? Nee, inpakken. Wegwezen nu. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> en een grootte ook aan uh, Pascal. Want wij gaan snel door met nog één plaatje. En dan gaan we weer naar Joop van es, hè, Want uh, die wil ook weer even uh, wat vertellen natuurlijk. Doei Benno. Bye. Bye. Doei. Joh, die jongen heeft nog nooit zo goed geklonken. Hij nee. kan beter voort, dan altijd vanaf ons strand gaan presenteren. Maar die Hans Hoogendoor moeten moet al die strandtenten nog af vandaag. Dus die oh, ja, ja, is nog hartstikke ja, druk. Die is toch wel eventjes <laughs> bezig. Wij gaan er uh, nog één plaat draaien. En dan inderdaad Joop Pres, SV Zalvoort tegen Top. Uh, de, de ploeg uit Amsterdam. Billy Ash is hier en when the going gets stopped. Een mededeling tussendoor, Robert Jan. We kunnen zo dadelijk heel even wegvallen. Ligt niet aan je radio, gewoon de radio aanhouden We zijn zo dadelijk weer terug. Want nou, de technoten zijn weer druk bezig. Ja, onder dit plaatje kan het heel even gebeuren. Dus je bent gewaarschuwd. even snel over naar Jodfres, Jan. Ja, want het ondertussen al vijf minuten staat, moedstaat en waar nu een suurbehandeling voor één van de gasten is. Het is het even stil. Ja, wat moet ik zeggen over deze wedstrijd? Soms is niet beter, een top is ook niet zo beter. Er zijn wat losse dingetjes, wat schubisseling is hier en daar. Maar ik kan zeggen dat ik naar een hele leuke wedstrijd zit te kijken. Het enige leuke wat er is, dat is dat er een ziel is voor... Kopen, die moet lekker weggaan <lacht> die staat in moord te dat moet hij niet doen goed, de bezoerwandeling is voorbij de verzorger van top gaat van het zelf af. en de schijnzetterverdienst zal nog even in laten spelen het zal niet al te veel zijn denk ik want het uh, is uh, kort dag ik, oh, ik denk zelfs dat die... hij oh, nee, hij vloot nog niet af, Nee, hij fout dat we weer begonnen oké, okay, goed, de Zet heeft de bal teruggesteld gekregen van de top uh, mensen, omdat de stand wat in balbezit was toen de bezoer van top gebeurde en de fit die gaat die bal proberen naar uh, Mol te spelen. Mol kan er niet bij komen. De bal wordt teruggekomen. Samen met uh, Petit van de Oort, en Michel Nischermenjo. En <coughs> het lijkt wel people... piet. Een ring op Bielefisse. Uh, mag dus op de midden op de middenlijn uh, een vrije bal nemen. En dat wordt gedaan door uh, de aanvoerder van dienst op dit moment. En dat is uh, Max Aardenberg. Die voor de wedstrijd uh, gehuld werd door uh, Kees de Dijk, de voorzitter. Omdat hij zijn onderste wedstrijd achter elkaar in de selectiespel. Goed, bal is gegaan via uh, Alex Aanwerk naar uh, Nijse Berg. En via een verdediger is hij wel over de achterlijn gegaan. En mag Stand een corner nemen en de berg zelf. Vanaf de rechterkant gezien gaat die bal zo meteen uh, komen. Hij ligt hem nu even klaar. En dan gaat weer een spelletje van Zandvoort. Allerlei bewegende lange mensen. Daar gaat hij bal komen. Slechte corner. Komt nog wel weer Zandvoort Het Wordt weggewerkt door. Uh, Top komt bij uh, Kales terug. Kales naar Berg. Berg op de achterlijn. Die stopt die bal via maar Die bal blijft in hetzelfde. En Top kan overnemen. Want uh, Berg maakt hier een overtreding op diegene die die bal weg wilde koppen omdat is helemaal terug en dan gaan we weer verder met het spelletje. Eh, ik denk dat de schuizel niet altijd is zal spelen, dus we nemen het gewoon even lekker mee. Heel die van John Keur. Nou, Aardewerk, Aardewerk probeert daar eh, Michael Kout te bereiken. Dat lukt niet helemaal, want Top kan het weer overnemen. Weer even die twee spots die gevaarlijk zijn, ijzersterk en heel snel. Maar nog niet echt veel hebben kunnen laten zien. En er is Aardewerk die er goed tussen zit. Het werkt als geweldige uh, de, vandaag en geeft weer een goede baas op Kyl. Kuil op de linkerkant. Die gaat, nou uh, ja, de auto speelt daar, binnen visser aan die heel hard komt aanstijven. En visser voor de achterlijn geeft het nog de bal voor, komt hij bij Mol. Mol kan er niet goed bij komen, er is nog steeds boven zitten, maar daarna wordt hij weggewerkt door de verdediging van Top. En Top kan gaan bouwen, proberen te bouwen aan, is uh, niet meer dan proberen, want Michael Kuil zit er tussen. Kuil, die, uh, die ook heel hard werkt en een zut van natuurlijk in die 13e minuut, wordt daar neergelegd door de verdediger op de kruising, zeg maar, op de hoek van het 16 meter gebied. Afstand voor nu een vrij schot nemen, snel genomen. Van uh, Aardenwerk naar Boerensje uh, Vissen. vissen. Zet de bal voor, helft de voor bal voor de keeper. En dat is de eindje van de schrijfstat die nog niet echt moeilijk heeft gehad in de eerste helft. En uh, ja, nogmaals, wat de wedstrijd eigenlijk. Maar stand wat leidt, en dat is het belangrijkste. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we weer bij jou terug. And take your baby by the heel And do the next thing that you feel We were so in place And I dance all dance We were cool on Christ Zandvoort en de regio. Het is uh, half vier hoogtijd voor de evenementagenda met Albert-Jan. Ja, en dan gaan we natuurlijk allereerst nog even snel naar uh, de open dag van de Bomschout Bouwclub. En die hebben uh, de Zandvoorts Club. voor diegenen die het nog niet weten, is een modelbouwvereniging die tot het doel heeft het cultureel historie de cultuurhistorie van ons dorp op schaal te Op uh, Vandaag dus houdt de club van 2 tot 5 de jaarlijkse open dag. De leden tonen wat hun dan hun werkstukken. Meestal modellen van bomschuiten... garnalenbootjes, haringkarren en badkoetsen. Belangstellenden zijn vandaag natuurlijk nog van harte welkom tot 5 uur. Gaan we gaan morgen even op het circuit kijken. Want uh, alle mensen die houden van American uh, Hot Rods en uh, American Auto's... zijn dan van harte welkom morgen op het circuitpark Zandvoort. Want dan hebben we de All American Sunday. Dus uh, wilt u naar nou de Amerikaanse sferen gaan verkeren... en met auto's en een hoop ge ja, geluid natuurlijk... ga dan naar het circuitpark Zandvoort morgen. Morgen natuurlijk ook uh, uh, Classic Concerts. Uh, dan hebben we de Barbershop Showcore Wheel City Sound. Verzorgt morgen een concert in de serie Kerkplein Concerten... van de stichting Classic Concerts in de protestantse kerk. Het in 1986 uh, in Zaandam opgerichte koor staat onder leiding van Martijn Hoeksema. De naam van het koor is ontleend aan de walvishistorie van de Zaanstreek. Het concert begint om drie uur en de kerk gaat open om half drie. En de entree bedraagt 5 euro. Nou, volgende week natuurlijk drie dagen lang uh, circuitparkgeweld en dan barsten de paasraces uh, weer los. En uh, daar gaan wij live verslag van doen, uh, de paasraces. Hè? Ja, klopt. En uh, gaan we de race ook weer op televisie uitzenden? Uh, Ik ik denk, wel, ik denk het wel. Volgens mij wel. Dus uh, u kunt zowel op tv kijken als vanuit de studio. Zullen we live verslagen gaan uh, doen en schakelen met onze uh, uh, reporters op het circuit aanwezig. De 25 e hebben we in het muziekpavillon, de pezenplokkers. En die spelen van half twee tot vier uur. En 30 april is het natuurlijk Koninginnendag. Wat gaan Jijger? we over doen dan? Nou, als het goed is, heeft heel Zandvoort voor nu de, de brief, het boekwerk al in de bus. En er staat natuurlijk een mooi voorwoord in van onze burgervader. En uh, alle activiteiten die op Koninginnendag weer zullen. Uh, uh, plaatsvinden en natuurlijk met als hoogtepunt het einde van de dag de zeepkistenrace. En het Zandvoortsmuseum heeft tot en met 24 juli tentoonstelling percepties. En het gaat over het proces van verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuigelijke informatie. Dus percepties in het Zandvoortsmuseum tot 24 juli. Oké, okay, kortom genoeg te doen hier in Zandvoort en de regio. En op zaterdag is bij je tot aan 5 uur vanmiddag met de nieuwe single van Pink. En dat is weer zo'n leuk plaatje voor de zaterdag. Hier is bad influence. Right, sure, I'll have another one. It's early. Three olives shake it up. I like it dirty. Take he laugh my friend that makes a flirty. Trust me, I'm the instigator of underwear. Showing up here and there uh -oh. No. I'm always on a mission from the get-go get -go. So what if it's only one o'clock in the afternoon It's never too soon to send out all the invitations To the last night of my life Lordy, lordy, lordy, I can't help it like the party It's tonight, it's electrifying Wind me up and watch me go Where well, she's stops and nobody knows the good is Their son said he was at my house my He house. was the captain of the football team But I turned him out He wasn't the first and he won't be the last to tone it down This happens all the time I'm the story they tell, the alibi They wanna go home, I ask them Why? Daylight They might need a break from all the real life It gets to be too much sometimes It's never too late to Send out all the universe. Antwoord.nl Radio CFM Zonvoort, hoor je Elisa Doolittle en Pack uh, En uh, ja, we zijn alweer toegekomen aan de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zonvoort speelt uh, vandaag tegen uh, TOB. En uh, ja, Joop van is uh, ook bij de tweede helft aanwezig, uiteraard. Joop? Uh, Joop? Ja, ja sorry. De, de tweede helft is uh, nu pas 2,5 uh, minuten oud. En uh, Mol heeft een, uh, een gigantische kans gehad. Echt een hele grote kans. Maar op de van de manier krijg je toch een goede van om al naast het doel te krijgen. En was dus geen doelpartij even later. kreeg hij je, ja op zo'n zicht een doodschop en uh, moest die verzorgd worden uh, op eigen helft zelfs nog helemaal. En uh, dat is nu juist gebeurd en Salford uh, kan nu een corner nemen. De Bas Lemmers kon er net niet bij komen. Wel een verdediger van het uh, b Die gaat bal gaat weer over de achterlijn. En die wordt dus een corner aan de andere kant van hetzelfde. En ook dat zal uh, Nijschenberg gaan doen, want hij heeft die eerste genomen. En gaat nu aan de andere kant van het veld om die bal opnieuw in het spel te gaan brengen. De uh, luchtwacht van uh, Zandvoort staat natuurlijk weer gereed. En dat is dan Billy Fischer, uh, Molly, uh, Bas Lennons, Patrick van der Hoort en Michael Kuil. Dan gaat die bal komen. Slechte bal, uh, gaat over de grond. Komt toch nog eventjes daarbij. Uh, ja. En dat is het! Mol kon er niet bij komen, legt hem een beetje breder. Dus dus en nu is het weer Michael Kout, die de keeper weet te verschalken. En Sandvoort leidt met 2-0. doel. Eigenlijk uh, ja, komt het weer uit het misvallen. Het was een corner het was slecht genomen. Mol kon er nog weer aanpalen. En toen zag uh, Michael Kout het gaatje waar die bal doorheen trapte. En in de verre hoek uh, de keeper versloeg. Sandvoort leidt met 2-0. En dat is uh, ja, toch eigenlijk wel een... een, een, een een wondertje, want het was niet echt helemaal de eerste zelf die we hebben gezien. En ondertussen heeft TLB natuurlijk weer afgetrapt. En dan gaan we proberen om alles samen te doen om die, die afstand naar Zandvoort te verkleinen. Dat lukt niet helemaal. Er is veel druk op de bal vanaf Zandvoort. En ze schieten niet echt veel op. Nu wel, een diepe bal voor het uh, linkerbuiten. Goed afgepakt daar de Michel Armenio. Echt heel goed gespeeld. En hij speelt nu Kuilen. Kuilen die spek moet terug naar Armenio. Dan gaat een diepe bal komen naar Nijtsjer Berg. met de uh, verdediger in zijn rug natuurlijk. Probeert uh, daar die band te verschalken. Uh, en voorbij te gaan. Dat lukt niet. Uh, via zijn been gaat hij over de zijlijn. En Zandvoort mag een gaan doen ter hoogte van 16 meter gebied van TLB. En uh, dat gaat Billy Sisson doen. We spelen dan op de linker helft voor Zandvoort gezien. En het Visser gaat nu Mol in gaan. Mol, dan kan hij erbij komen. Ja, inderdaad, kan hij hem ook controleren. Dat kan hij ook, geeft die bal voor. Maar dat is nee, dat is een achterzet. Komt, nou, komt over de achterlijn. Uh, en Terry mag hem nieuw de bal in het spel gaan brengen. En dat is dan nu, spelen we nu in de vijfde minuut van die tweede helft. En dat is anders dan 2-0 voor Zandvoort. En dat is uh, een schitterend begin van deze tweede helft dan. Dat dacht ik ook, Job. Ja. Da toch? Dankjewel en uh, tot straks. Tot straks. Gaan we snel over naar uh, Joop Fresh Ja, een klein misverstand in de verdediging van T.O.B. Naartse krijgt die bal. Maakt drie, vier schuimwegen. Keeper weet niet welke kant hij op gaat. En dan trekt hem heel netjes uh, in de korte hoek. Soms had hij hier ineens. Nu binnen de 6 uh, minuten met drie mil. Kijk, en zo horen we het graag. Dankjewel, straks weer terug bij Joop Fres. wat voor vier hoogte tijd voor de beginnen, Ja, en dan hebben we het over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. Speelweek 16. En dat is van 14 tot en met 20 april. De laatste week, Yogi Bear, want hij gaat weer verhuizen. Uh, Nederlands gesproken, Yogi Bear woont samen met zijn maatje Boo, Boo in Yellowstone Park, waar hij het leven van de Rangers knap lastig maakt door picknickmannen te stelen. Zaterdag en zondags om half twee. Ook de laatste week, Rango, Nederlands gesproken. Animatiefilm van Pirates of the Caribbean regisseur, Gore Verbinski, over een chameleon met een identiteitscrisis. Ook zaterdag zondags om 4 uur. En er is de Nederlandse première van Rio vanaf 6 jaar. Nederlands gesproken. Een animatiefilm van de makers van Ice Age. Waarin een papegaai vanuit zijn kootje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Woensdagsmiddags om half twee en om 4 uur. Uiteraard Gooise Vrouwen. Film naar de succesvolle serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol als Cheryl. Deze film is in recordtijd bekroond met een diamantenfilm voor meer dan 1 miljoen bezoekers. Donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur en vrijdag en zaterdag om half 10. Nieuw ook een echte aanrader Sunny Boy, 12 jaar en ouder. Verfilming van de gelijknamige bestseller ...van Annette van der Zeil over een verboden liefde... ...tussen een blanke vrouw en een zwarte man. Bekroond met een platina film. Vrijdags en zaterdags om 7 uur... ...en donderdags, zondags, maandags en dinsdags om half tien. En naast aan de woensdag is hier weer... ...Filmclub Simon van Kolm. Beautiful, 12 jaar, een extra lange film. Dus een extra filmtoeslag. Een drama van Alejandro González Ignacio. ...met Xavier Bardem als een vader van twee kinderen... ...die te horen krijgt dat hij binnenkort zal sterven. Woensdagavond om half acht. Meerk en... Meer weten daarover, kijk op www.circuszandvoort.nl En dat was hem inderdaad, de bioscoopagenda bij CFM. Straks gaan we weer naar Joop Verdes voor het vervolg van de vandaag succesvolle wedstrijd voor uh, eindelijk SV maar toch, Eindelijk, maar toch staan ze weer eens een keer voor. Heerlijk is dat, hè? Gewoon 3-0 ja. voor uh, vandaag uh, thuis tegen TOB uit Amsterdam.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 But some you gotta lack So after school I take a dip in the pool which uh, is really on the wall I got a color TV so I can see the next play basketball. Him and talk on my checkbook, credit cost more money I've been a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rockin' not a dive till I made it again. Never come out here, yo for that studio, yo. Ja, een harde koppel van ehm, even kijken, dat was Michel Romeno. Die werd gestopt door de keeper, maar toen kwam meneer zoals het van een doosje mag zijn werk voorbij schuiven en die tikte de bal over de lijn. Soms het met 4 0 in de 59ste minuut. Well it's on I said I'd go by the unforgettable name Of the man and call him Master G Well, my name is known all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 Again. But I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of round All I'm here to do, ladies, is time I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on like I hide, but it's a hot buttered pop, the pop, the pop, keep with them in pop, the pop, pop, you don't. I guess I'll become alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in strong 'cause all I'm here to do is just a wiggle your behind, sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I'm it on, on and on and on and on, and on. Right, rock rock y'all. Still on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you day, I'm gonna move you out of this atmosphere 'cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig jig niggas in your behind. I say the one two. Four. Come on, girls, get on the floor. Come along, y'all, give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me, one, to my, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip, into the hip, And the hip, hip. A hop, but you don't stop. Rock it to the bang, make the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. the story. Playbacken noemen ze dat, hè? Playbacken, ja. Lekker, lekker meedoen gewoon met die plaats. <laughs> Goed. Johan Spargo en uh, One Nights Affair. Ja, nog even snel een berichtje voor de klok van 4 uur. Want dan is het alweer zover. Even morgen nog even, ter, her ter herinnering, uh, vindt het eerste blaasvoetbaltoernooi Blaas plaats van Zandvoort. En wel in Café Oomstey. Het begint morgen om 2 uur. En ik heb begrepen dat er, dat er nog mensen mee kunnen doen. Wilt u meedoen met een team bestaande drie personen? Ga dan snel even naar de Café Oomstey en schrijf u in. Of via e-mail vrienden. Van Omstel Apenstaartje Hotmail.com morgenmiddag vanaf twee uur blaasvoetbaltoernooi in Zandvoort en wel in café Oomsteen. Oké, okay, hoor, uh, nou, ho hoor, ik nou Nu gaan steeds naar links en rechts gaan. Ja, heb ik ook. Oh, dus, ja, dat, het, dat ligt niet aan uw radio. Nee, nee, nee. De nee, nee, die nee. bezig zijn. Dus helemaal goed. Zo dadelijk het volgende uur van dit programma. Succes daar beneden. Hey, <laughs> Dolby Brothers is de laatste die we gaan draaien. Zo vlak voor vier uur voor je bij zondag zaterdag. Graag tot zometeen.